David en Goliath David, zoon van het volk van Israël, moest bij koning Saul komen. De herders spraken er druk over. David was namelijk een van hen, een eenvoudige herdersjongen. Zeg, heb je het al gehoord? David moet bij koning Saul komen. Hij wordt geplachtig hoofd. Hij maar... feest... maar... maar... zegt, het is een bootje van Dan bonst zijn hoofd. en dan die aanvallen. Daarom wil hij juist dat David komt. David speelt prachtig harp en de koning hoopt dat hij wordt gekalmeerd door het harpspel van David. Ik vind schapen belangrijker dan harpspelen. Weet je, wat de koning wil, dat gebeurt meestal wel. Speel wat voor mij, David. Het zal me rust brengen, hoop ik. Wat, koningzorg? Zal ik een strijdlied voor u spelen? Nee. nee. ik ben moe van de strijd. Ik had de vredesvorst moeten zijn. Maar ik heb oorlog over mijn volk gebracht. U hebt de strijd vaak gewonnen. Ik hou niet van de strijd. Ik het zacht. Iets waarop je kunnen rusten voort. Ik zing op de beek en de eiken langs de oevers. De milde zon schijnt, de schapen glazen, de lampen spelen. Er is vrede in alles. Koning Saul werd rustig. Zijn hoofdpijn week en hij viel in slaap. David bleef een tijdje bij koning Saul, en met zijn harpspel hielp hij de boze geest in het hoofd van de koning te verdrijven. Het was waar, koning Saul moest veel strijd tegen de vijanden van zijn volk voeren. Nu weer belaagden de Filistijnen het volk van Israël. Onder hun strijders was een kampvechter, de reus Goliath. Legers van Israël, Kom van de bergen af! Weg, met mij! Wat een reusachtige keer. En zijn hoogte was zes ellen en een span. Ziet hoe zijn wapenrusting blinkt. En hij had een koperen helm op zijn hoofd. En hij had een schubachtig panzer aan. Hij zit van kop tot teen in het koper. Die reus is onkwetsbaar. Een koperen scheenharnas boven zijn voeten. ...en een koperen schild tussen zijn schouders. Wie kan zo'n man verslaan? Kijk die wapens eens. En de schacht van zijn spies... ...was als de boom van een weefgetouw. En het lemmet van zijn spies... ...was van zeshonderd sikkelen ijzer. Vecht met mij, Laphards! Als een van jullie mij overwint... ...zijn de Filistijnen verslagen. Vecht met mij, al veertig dagen lang daagde Goliath smorgens en s'avonds de troepen van Saul uit. David was intussen weer van Saul teruggekeerd naar zijn vader Isaïe. David, mijn zoon. Ja, vader, ik luister. Ga vandaag naar het legerkamp. Breng je drie broers wat eten, geroosterd koren en brood en neem tien melkkaasen mee voor de overste. Ja, vader, ik zal het doen. Toen David in het legerkamp was bij zijn broers en de andere soldaten, begon de reus Goliath weer beledigingen te roepen. Vecht met mij, lafhaal! Waarom vechten jullie niet met hem? Uh, hij is te sterk. Uh, hij, hij is onkwetsbaar. Hij beledigt ons volk. Hij roept Gods lastbrengen. Uh, hij verslaat die man van ons. Jullie zijn bang. Ik zal met hem vechten. <lacht> David, gaat dan naar je schapen, jongen. Ga naar huis, jongen. Je bent toch geen soldaat. Maar David ging naar koning Saul en sprak: Ik zal vechten met Goliath. Nee, David, niet jij. Je bent de jong. Goliath beledigt onze God en ons volk. Je bent een tengere herdersknaap. Goliath is een reus, wat kun je dicht hem uitrichten? Een leeuw en een beer bedreigden eens mijn kudde. Ik doodde ze allebei. Zo zal ik ook Goliath verslaan. Je bent moediger dan de meeste van mijn krijgers, David. Ik bewonder je moed. Daarom zal ik je laten gaan. Maar trek mijn wapenrusting aan. Dat is niet nodig, Saul. Ik vecht liever met de hulp van God. Als hij het wil, red hij me uit de handen van Goliath. Je bent niet eens gewapend. Oh, ja, ik heb een wapen. Het wapen van de herbers. In mijn herberstas zit een slinger. Ik kan er stenen mee wegslingeren. En ik heb stenen, vijf gladde stenen, uit de beek. Kijk. Ik draai de slinger rond met een erin. God geef je steun, mijn zoon. David ging de berg af. Zijn witte herderskleed glansde in de zon. De hoge bomen in het dal ruisten in de wind. En tussen de bergen schalde zijn stem... Ik zoek goeien de Filisteen. Hier ben ik. Wat vraagt men mij? Ha, ha, ha, moet ik met een jongen vechten? Dat is een belediging voor Goliath. Jij vecht met zwaard en spies en met een schild. Ik vecht uit de naam van God, wiens valt je beledigd hebt. Val dan aan! Val dan aan! Je denkt dat je me zegt, Goliath. Je kent je eigen kracht, maar niet de kracht van God, de God van Israël. Vol aan, vol aan. David nam zijn slinger, haalde een steen uit zijn herderstas en deed hem in de slinger. Hij slingerde eenmaal, tweemaal en voor de derde maal, en toen liet hij de steen gaan. De steen scheerde uit de slinger en trof Goliath midden op diens voorhoofd, tussen de ogen, de enige plek van zijn hoofd die onbedekt was. Met reuze kracht trof de steen die plek. De reus Goliath viel neer. Hij was dood. Goliath is verslagen. De reus Goliath is dood. Leven David. Toen de Filistijnen zagen dat hun held was verslagen, vluchtten ze in wanorde. De legers van Saul achtervolgden en versloegen hem. Breng David naar Saul, David is een held. Je moet voortaan bij mij blijven David, ik maak je overste over mijn legers. Ik zal je graag helpen, koning Saul. David was een goed veldheer. De herdersjongen die met zijn harp koning Saul rust bracht, trouwde later met Michal, de dochter van Saul. En nog later werd hij zelf koning. Een der grootste die Israël ooit heeft gekend.